Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Casper Meijer met het NOS Journaal. Het kabinet ziet weinig tot geen ruimte voor versoepeling van de coronamaatregelen. Volgens Haagse Bronnen is dat de uitkomst van het beraad op het Katshuis tussen de betrokken ministers en onder andere RIVM-directeur van Dissel. De deelnemers aan het overleg vinden het aantal besmettingen te hoog... om de regels te versoepelen. Mogelijk wordt het aantal gasten dat mensen met kerst mogen ontvangen wel iets verhoogd. Dinsdagavond is er weer een persconferentie. De nationale politie gaat met speciale software controleren... welke vertrouwelijke informatie medewerkers opzoeken in de interne computersystemen. Vroegtijdige signalering moet lekken naar criminelen voorkomen, meldt NRC. Of er maatregelen nodig zijn als opvallend zoekgedrag is geconstateerd, besluit de leidinggevende. In de hoofdstad van Wit-Rusland, Minsk, hebben opnieuw duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Lukashenko... Zeker 300 betogers werden opgepakt, zegt de politie. In wit rusland wordt al maanden elke zondag betoogd. Demonstranten zeggen dat er bij de verkiezingen in augustus is gefraudeerd en eisen dat Lukashenko aftreedt. Het Westen herkent erkent de herverkiezing van Lukashenko ook niet. Vanaf morgen gaat het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepalen of een mogelijke roofkunstzaak door een Amerikaanse rechter kan worden behandeld. Een grote verzameling middeleeuwse reliquieën zou in de jaren 30 door Joodse handelaren onder druk voor een veel te lage prijs aan het naziregime zijn verkocht. Als de verkoop inderdaad in strijd was met het internationaal recht kan de zaak door een Amerikaanse rechter worden behandeld in plaats van in Duitsland. Het weer vannacht op steeds meer plaatsen en regen en in Zuid-Limburg mogelijk natte sneeuw. Het wordt rond de 2 graden. Morgen overdag regen die langzaam naar het noorden trekt. Het gaat stevig waaien, vooral aan zee. De temperatuur morgen is 4 tot 6 graden. Morgenavond wordt het weer droog. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu. Peaceful Radio. Bij Peaceful Radio Show 1415 hier op ZFM. Dus even kijken, we gaan beginnen met Even Volk, Monsoon Wind, zo heet dit uh, album. Trouwens, een heel mooi album van het Hard Dance Records label. En via Bandcamp, Bandcamp. Kan je dat dan downloaden tegen betaling, natuurlijk? Uh, Walls of Life, zo heet het, het album en de track waar we gaan luisteren. Een nieuw album van Sydney Stevens. Stevens in het gewoon Nederlands. En wat ik eigenlijk ook een heel bijzondere album vind. Uh, en wat weer langskomt van het label Ark Music. Dat is destijds bij gelegenheid gemaakt. World Music for War Childs. En um, daar hebben allerlei artiesten in, um, meegedaan, aan meegedaan aan dit album Childhood. Dat is het, uh, het, de track waar we naar gaan luisteren. En ja, ik kon er niet achter komen wie het, uh, van wie het is. Maar goed, um, Paul Afgrinos, de Griek, geloof ik, Garner of Delight. ook Een van de grote jongens in de nieuwheidsmuziekwereld. muziekwereld. In ieder geval prachtige albums heeft hij gemaakt... En we sluiten af met Rick Battier en Vladimir en nog wat. En zij hebben het album integer gemaakt. Pistol Radio, Ik wens je heel veel luisterplezier. I'm mm -hmm.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 Be sure to tune in to Peaceful Radio with Benno Vugan.